Liselot Thomasen met het NOS-journaal. Spanje stelt het land na 1 juli weer open voor toeristen. De quarantaineverplichting geldt dan niet meer. Tot die tijd moeten buitenlanders die Spanje binnenkomen twee weken in afzondering. Volgens Spaanse media overlegt de regering met Brussel en met landen waar veel toeristen vandaan komen. Spanje wil vooral afspraken maken over vliegreizen en controlemaatregelen bij vertrek en aankomst. Spanje gaat in fase weer open. Dat begon vanochtend met de heropening van de parken in Madrid en Barcelona. Ook de terrassen in die steden zijn nu beperkt open. Winkels mogen gewoon uitverkoop houden. Het kabinet heeft besloten dat er geen tijdelijk verbod komt op kortingen en stuntprijzen. Een groep winkeliers had daarom gevraagd vanwege de coronacrisis. Een petitie voor zo'n verbod werd duizenden keren ondertekend en kreeg een Kamermeerderheid. Maar het ministerie van Economische Zaken zegt dat zo'n verbod juridisch lastig is en dat er niet genoeg draagvlak is. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is toegenomen met acht, meldt het RIVM. Gisteren kwamen er elf sterfgevallen bij. In totaal zijn nu 5830 mensen overleden aan het coronavirus. Het aantal ziekenhuisopnames is ook met acht no toegenomen. Het zijn de laagste sterfte- en opnamecijfers sinds het begin van de uitbraak, begin maart. Steeds meer boeren schaffen vanwege de droogte apparatuur aan om hun land te kunnen beregenen. De vraag is volgens RTV Noord zo groot dat er bijna geen haspels en pompen meer te krijgen zijn. Nu het al wekenlang nauwelijks heeft geregend... staat het grondwaterpeil flink onder het normale niveau. En de verwachting is dat dat de komende jaren vaker gaat gebeuren. Het weer vrij zonnig. De stapelwolken verdwijnen geleidelijk. En vanavond en vannacht is het vrij helder. Temperatuur daalt tot een graad of 7. Plaatselijk kan mist ontstaan. Morgen op de meeste plaatsen zonnig en nog wat warmer. 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 van uur 2 van uh, Zandvoort op zaterdag. We worden de single van uh, Rita Franklin uit de jaren 80 en Who's Zooming Who. Het is uh, 8 over 3, welkom terug inderdaad, uur 2 alweer, de tijd vliegt voorbij. Buiten schijnt heerlijk, het zonnetje en wij zitten lekker binnen. En wat gaan we in dat uh, lekker binnen zitten, wat gaan we daarin allemaal doen, uh, over jan Nou ja, uiteraard uh, veel uh, Zandvoorts uh, nieuws in het kort. Goed nieuws uh, voor uh, liefhebbers van het Zandvoorts museum, want dat mag weer bijna open.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 dat komt van bij Gotta make Eigen Ilse de Lange is momenteel enorm uh, populair bij de Oosterburen. En ook in Nederland uh, staat ze momenteel in de hitparades met uh, deze single. Je de Changes. Dat allemaal bij CFM. Een hele goede middag allemaal. Leuk dat je luistert. En we hebben goed nieuws. Ja, de coronamaatregelen die worden iets versoepeld. We moeten uiteraard wel uh, uit blijven kijken. Maar uh, ook het uh, Stalfvors Museum kan de deuren weer openen. Vanaf 1 juni mogen de Nederlandse musea de deuren weer beperkt openen. Het Zandvoortsmuseum heeft het protocol ingeleverd... en is daarover in gesprek met de veiligheidsregio Kennemerland... om de heropening in goede banen te leiden. Dat houdt in dat wij druk bezig zijn met het museumprotocol. In het protocol staan alle maatregelen die genomen zullen moeten worden... op het gebied van veiligheid en hygiëne. We willen er uiteraard voor zorgen dat de bezoekers en vrijwilligers... van het Zandvoortsmuseum en ook de medewerkers van het VVV veilig hun weg weten te vinden in, in en rond het museum, aldus directeur Heerli Jansen. Alle regels en richtlijnen plus de openingstijden van het Zandvoorts Museum zijn binnenkort op de website te vinden. Deze regels zijn te vergelijken met een bezoek aan een winkel in een crisistijd. Er mag slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijk naar binnen. Vanaf 1 juni zal de tentoonstelling Magic Moments in de Formule 1 in Zandvoort te zien zijn... Deze zou eerst op 13 maart geopend worden... maar dat ging vanwege de uh, uitbraak van het virus niet door. Maandenlange voorbereiding en dan vlak voor de opening horen dat we moeten sluiten. Dat was wel even slikken, al dus Jansen. Inmiddels heeft ze de moeilijke beslissing genomen... om de reeks geplande tentoonstellingen Jutters Geluk van Afval tot Kunst... die daarna zou komen af te zeggen... zo ook de uh, zomer tentoonstelling rondom Pride at the Beach. We hebben besloten om deze door te schuiven naar 2021... De Magic Moments tentoonstelling loopt nu door tot in het najaar. Verder tonen we in ons monumentale pand de vaste collectie van het cultuurhistorisch erfgoed van Zandvoort, inclusief stijlkamer, klededracht en schilderijen. De Aldus Hilly. Uh, sinds kort heeft, ook, uh, heeft het Zandvoort Museum een eigen YouTube kanaal met een 3D virtual tour. Een digitale speurtocht door het museum en filmpjes over Kees de Muis in Zandvoort. Dus het Zandvoorsmuseum vanaf 1 juni weer beperkt open. Ja, en het is leuk om ook op YouTube te gaan kijken naar Kees de Muis. Dat is echt geweldig. Dat is mooi uitgevonden. En te zien dus op het YouTube-kanaal van het Zandvoorsmuseum. Zo bij ZFM. Als eerste van Bird Tree en Bananorama en Eat What You Do Is The Way That You Do It. En erachteraan deze The Crazy Little Thing Called Love. Tijd weer voor wat nieuws. De aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw van de reddingspost Zuid van de Zandvoortse Reddingsbrigade... heeft niet geleid tot een vergunning. De offertes van de inschrijvers waren aanzienlijk hoger dan het beschikbare gemeentelijk bouwbudget van 1,2 miljoen. In het collegebesluit staat er een nieuw gewijzigd ontwerp... zal moeten worden gemaakt. Niet alleen bouwkundig is de reddingspost Zuid in een zeer slechte staat... het voldoet ook niet meer aan de veiligheid en de arbo-verantwoordelijke reddingspost. In overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland... wordt de nieuwe post niet meer in de zeereep... maar iets verder aan de Duinvoet geplaatst. In overleg met de reddingsbrigade, de architect en het Hoogheemraadschap... Zijn alternatieve varianten onderzocht zoals het budget, uh, het budget ophogen en doorgaan met de huidige aanbesteding of de aanbesteding mislukt, verklaren en het project beëindigen. Verder is er onderzocht naar, uh, on onderzocht naar het verbouwen van de huidige reddingspost en ook naar de seizoensgebonden bebouwing. Hoogheemraadschap van Rijnland uh, is geen voorstander van het verbouwen of uitbreiden van het huidige reddingspost. Die wordt feitelijk gedoogd in een duinreep en zou op korte termijn moeten verdwijnen. De slotstom is dan dat alle partijen een, een grote voorkeur hebben... om de reddingspost op de nieuwe aangewezen locatie te realiseren... en daarvoor een gewijzigd onderwerp, een nieuwe aanbesteding, te houden. Aan de hand van het evaluatiegesprek... heeft de gemeente zich een goed beeld kunnen vormen... van de reden van de hoge inschrijving... en de eventuele mogelijkheden voor het vervolg. Zo werd onder andere geconcludeerd dat, dat de inschatting van de aannemer is dat, het, dat er maximaal 150.000 euro kan worden bezuinigd op het huidige ontwerp. Daarbij zullen de aanzienlijke bezuinigingen... grootschalige wijzigingen van het ontwerp van de reddingspost tot gevolg hebben... en zal uh, daarmee niet meer voldoen aan het opgestelde programma... van eisen en aan de wensen van de gebruiker. Op basis hiervan, van bovenstaande, is een nieuwe aanpak opgezet... in nauwe samenwerking met de gemeente... de architect, constructeur, installatieadviseur... En natuurlijk de reddingsbrigade wordt vervolgd. Ja, helaas dus een beetje beetje, beetje ellende wat betreft de nieuwbouw van de reddispost. Hop dat het allemaal goed komt.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 Veronica begon het allemaal 60 jaar geleden, Albert Jan. Daar gaan we het morgen over hebben bij Zandvoort op zondag. dat moet uiteraard gevierd worden. We hebben het over On The Radio. Je de single van Donna Summer. En zometeen nog veel meer On the Radio. Maar eerst, hebben we een evenement? Ja, ik, heb, ik, He? ja, ik, denk, ik, kan, ik kan het de luisteraars niet onthouden want normaal gesproken ja, hebben we dus een vrij uitgebreide evenementenagenda, maar een hartstikke leuk evenement uh, en dan heb ik het over het wapen van Zandvoort. Want op 31 mei om 8 uur s avonds uh, is er een quiz wapenfeitjes en Zandvoort weetjes. Dat is het motto. Wapenfeitjes en Zandvoort weetjes. Geef je op, want de deelname is 10 euro en nog één keer online vanuit het wapen van Zandvoort. Het is een live show via Facebook. Met presentatoren Rob, Brigitte, José en Masha. Muzikale ondersteuning wordt verleend door Freek Volkers. Aanmelden op info wapen van Dus op 31 mei vanaf 8 uur wapenfeitjes en Zandvoort-weetjes... in het Wapen van Zandvoort. Een liveshow via Facebook. Zoals gezegd met Rob, Brigitte, José, Masha. Muzikale ondersteuning Freek Volkers. Deelname is 10 euro. U kunt zich online inschrijven, dus nog, nogmaals... Via info apenstaartje van Dankjewel Albert-Jan, dat was de laatste keer online dan, hè? 31 mei. En dan vanaf 1 juni, 12 uur precies, gaat ook bij het wapen de deur open. Dus ben je weer van harte welkom op het Gasthuisplein. Weliswaar met uh, maximaal 30 personen binnen en anderhalve meter. Alleen uh, kom je met, uh, met een vriend of vriendin... dan mag je weer minder dan anderhalve meter naast elkaar zitten. Er worden weer hele mooie koppeltjes gemaakt. <lacht> ja, maar dat is mijn vriend. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Dat zijn jullie één familie? Ja, we zijn altijd familie. We voelen ons één grote familie. Nee, zo werkt het niet. We houden keurig netjes aan de regels van het RIVM. Leave the bureau in the snow. Concierge By the bikes And off the stairs Snap the latch And creep into the room Avoid a fight Two. Bij Zandert op zondag staan we uitgebreid stil bij de verjaardag van Radio Veronica. 60 jaar en eigenlijk mag we ook wel stilstaan bij de verjaardag van ZFM. Want wij bestaan 30 jaar, Albert-Jan, dit jaar. Ja, en ook als een piraat begonnen. Ja, zo is dat. Lapje voor je ogen en uitzenden maar. Nee, dat waren mooie tijden. Maar daarover later nog veel en veel meer. Morgen eerst Radio Veronica, 60 jaar. op zaterdag de plaat van uh, Tom Robinson. En uh, listen to the radio. Ja, dan kom je meteen weer op de uitzending van morgen. Morgen, 60 jaar, uh, Radio Veronica. En zegt al, ja, ik heb een cdje meegenomen. En dan gaan we misschien morgen, gaan we nou even een stukje van draaien. Of misschien vanmiddag wel in de uur, Maar uh, we laten alvast een klein stukje horen om alvast in de stemming te komen. Het gaat helemaal goed komen, Albert-Jan. Heerlijke muziek. Ja. ja, toch? Ja, ja, ja. Morgen meer over Radio Veronica, dus 60 jaar. Dat is bij Zandvoort op zondag. Wij zeggen nogmaals goedemiddag. Het is pas zaterdag, hoor. Je hebt nog een lekkere zaterdagmiddag te gaan... met uiteraard heel veel muziek op de radio. En informatie voor Zandvoort en de regio. En de zon schijnt. Het is zo'n lekkere hier in zon voor het graadje op 15. Dus het mag nog wel wat warmer. Nou, dat gaat het de komende dagen ook worden. En uh, vandaar dat we alvast wat zomerse zonnige muziek voor je gedraaid hebben. Tony Esposito en Kalimba del Luna. Het is weer tijd voor een uh, berichtje. En je hebt een evenement wat eigenlijk uh, afgelast was. Maar toch weer doorgaat. En dan hebben we het over de editie Pride at the Beach. Toch in 2020. Door de uh, crisis is het... Uh is er geen zomerprogramma, dus ook, dus ook geen Pride at the Beach. Maar toch is er nieuws. Op gezoek van ondernemers, inwoners en fans van Pride at the Beach... gaat bestuur en organisatie de mogelijkheden uitwerken... voor een winter Pride op 19, 20 en 21 december. Dit zal natuurlijk niet zo'n grootschalig evenement worden... als de zomereditie geweest zou zijn... maar wel met meerdere verspreide en diverse activiteiten. De verschillende mogelijkheden worden nu onderzocht... zoals een Zandvoortse Pride kroegentocht... ...waarbij deelnemers met een paspoort langs kroegen... ...met elk een eigen Pride-thema worden geleid. Daaraan verbonden drankcoupons en een tijdsslot. Vergelijkbaar met de rondje dorp en het strand... Die, in de ...die het Zandvoortse wijn aan zee aanbiedt. Daarnaast wordt gekeken of er een roze film drive-in filmfestival kan worden georganiseerd. Naar het voorbeeld in Duitsland zou een drive-in dancefestival... ...in combinatie met een online versie ook heel goed mogelijk zijn... Ook zou, ook zou het mooi zijn om de geplande expositie van Pride and Prejudice... deze winter te kunnen tentoonstellen. En voor de kinderen onderzoeken we een mooi programma... met een theatervoorstelling, samenwerking met de ijsbaan... en een Dus Dat vertelt medeorganisator mede Roy Dongen. De handen worden ineengeslagen met de gemeente Zandvoort... Ma Marketing, Holland Casino, Innovatiefonds Pride Amsterdam... ondernemers, ambassadeurs en vrijwilligers... Om deze winter een kerstverlichting er, er, regenboogkleurig te laten stralen op ons dorp. De organisatie roept iedereen op om maandag 27 juli een symbolisch startsein te geven. Iedereen de regenboogvlag uit, trots met elkaar, trots op elkaar. En Pride drankjes en hapjes op de kaart. Voor ideeën en vragen is de organisatie uiteraard bereikbaar via info: apristaatje.prideathebeach.com. Info, apenstaatje, prideathebeach.com En natuurlijk op Facebook en ook op Instagram. Wordt vervolgd. Toch mooi dat het alsnog een vervolg gaat krijgen. Pride at the Beach. Funny how a lonely day can make a person say, how good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, that is my life honey. how I often seem to think I'll find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 Dat was Shirley Bessie en This Is My Life. Jawel. Nou, u twee zit er alweer op, uh, Albert Jan. Ben je er zo meteen nog voor u drie? Uh, als je zo doorgaat, wel. Oké, okay, nou, dan, uh, dan houden we het nog eventjes uh, vol tot aan uh, vijf uur. Tot aan uh, weer lekkere muziek, een uur lang uh, non-stop en daarna tussen zes en acht. Dan is hij er weer, Fred hij hey, met entertainment for you. Zover is het nog niet, hè? is nog een uurtje. Zo'n voort op zaterdag tussen 4 en 5. En als laatste draaien we de main attraction van de BB en Q-Bands.